Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam worden vandaag de eerste mensen berecht voor vergrijpen tijdens de nieuwjaarsnacht. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties. Vier tot acht van hen worden vandaag al voorgeleid in de rechtbank. Het gaat onder meer om jongens die vannacht een scooter hebben omgegooid. Het is voor het eerst dat Amsterdam het lik-op-stuk-beleid hanteert. Dinsdag moeten acht anderen naar een snelrechtzitting. Ook in andere steden worden snelrechtzittingen voorbereid voor vergrijpen als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Den Haag waren 145 arrestaties, veel meer dan vorig jaar, hoewel het dit jaar minder druk was. In Rotterdam waren 100 aanhoudingen, in Utrecht waren minder incidenten dan vorig jaar en 50 mensen werden opgepakt. Het ultimatum aan de werkgevers in de schoonmaakbranche is vannacht verlopen. En dat betekent dat schoonmakers vanaf vandaag beginnen met acties. Aanstaande donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. Volgens NVV-bondgenoten belooft dat de grootste schoonmakersactie in de geschiedenis te worden. De schoonmakers willen dat werkgevers en opdrachtgevers hen met meer respect behandelen. Zij eisen onder meer doorbetaling bij ziekte vanaf de eerste dag en meer tijd om hun werk te doen.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 Het weer regenachtig met droge perioden. In het noordwesten mogelijk een enkele opklaring. Het is zacht met 10 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Vanavond en vannacht opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Het is Radio 1. De Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Rechtstreeks vanuit Studio Café De Smet in Amsterdam... blikt Radio 1 vooruit op 2012. Carl-Johan de Zwart en Hans Smit... Goedemiddag, de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie inderdaad. Ik ben Hans Smit en tot zes uur bent u welkom op onze receptie... waarin we verschillende gebieden vooruitblikken naar 2012. Op 2012. We zitten, zoals de stem, net als zei Hans Hogendoorn, in... Uh, de Smet Studio De van aan de plantage Midland 4 in Amsterdam. Als u in de buurt bent, komt u even langs. En als u wilt reageren op dit programma, dat kan ook radio1.nl is de site. Dan kunt u ons ook zien, geloof ik. Het komende uur bekijken we onder meer wat we in de culturele sector gaan merken van bezuinigingen. En daarom zit aan tafel Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur. En ik ben Carol-Johan de Zwart en mede uh, namens Hans natuurlijk wens ik u een goed 2012. Tot drie uur gaan we ook kijken naar de trends waar u het komend jaar rekening mee moet houden. Daaronder een uh, persoonlijke lichte angst, moet ik eerlijk zeggen, voor de doorbraak van de 3 d printer Ja, hij bestaat al. U kunt straks thuis uw schoenen printen. Ja. Uh, uh, Welke maat heb jij? Ik heb 42. 42. 42. Ik zal alvast de printer aanzetten. We willen allemaal een uh, gelukkig en uh, succesvol nieuwjaar natuurlijk. Daarom hebben we aan uh, de beste coaches van Nederland gevraagd om ons een pep talk te geven. Wel of niet succesvol zijn hangt voor een belangrijk deel samen met het wel of niet hebben van overtuigingskracht. Pascal van Goetem is overtuigingscoach en vertelt ons hoe we overtuigender door het leven kunnen gaan. Partie positief, partie positief. Hoe zou je jezelf nou overtuigend kunnen neerzetten als nuchtere, bescheiden Hollander? Dat kan natuurlijk helemaal niet. En gelukkig maar, want de grote paradox van zelfovertuigend zijn is dat je de ander bijzonder vindt. Overtuigende mensen zijn natuurlijk krachtig en bijzonder, maar vooral ook heel aardig. Hoe jij onthouden wordt hangt af van jouw interesse in de ander. Als je wilt dat de ander nieuwsgierig wordt naar jou... moet je nieuwsgierig zijn naar de ander. Denk aan Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Erika Terpstra... Matthijs van Nieuwkerk, Maxima, Barack Obama. Altijd bezig met de ander. Dat de ander zich welkom voelt en belangrijk. En daar worden zij belangrijk van. Een heel mooi citaat komt van Bill Clinton... een van de meest overtuigende mensen ter wereld. Hij zegt... De belangrijkste persoon op aarde is degene met wie ik praat. Kijk, en dat kunnen wij als nuchtere, bescheiden Hollanders natuurlijk heel goed. Ik wens je een heel gelukkig en succesvol 2012. Je hebt in 2012 zelfs 366 kansen om bijzonder te zijn. Pak ze allemaal. Wow, <laughs> pak ze allemaal. Nou, dit wordt dan de eerste. Het was een positief van Paschel van Goetem. Joop Daalmeijer had veel verschillende functies in Hilversum. Hij begon bij de VARA, presenteerde Veronica's Nieuwslijn... hij was hoofdredacteur van de Wereldomroep en directeur van de NPS... en de gefuseerde Omroep NTR. En sinds kort is hij de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. Meneer Daalmeijer, u bent sinds 15 november in dienst van die Raad voor Cultuur. Wat heeft u gedaan sinds die tijd? Uh, ik ben vooral veel op bezoek geweest bij instellingen die ik niet kende... Uh... En ik heb heel veel kennis gemaakt met heel veel mensen. En vooral natuurlijk op de raad zelf. Er werken hele leuke mensen waar ik nog nooit van gehoord had. Die hele leuke commissies leiden, daar secretaris van zijn. Daar ben ik bij op bezoek geweest. En uh, dat was een ontdekkingstocht die mij enorm veel energie gegeven heeft. Zeker in het nieuwe jaar. En voor een wat ouder iemand is die energie broodnodig. Ja. Heeft u ook instellingen bezocht waarvan u dacht, dit kan eigenlijk wel weg? Nee, maar misschien kom ik die nog wel tegen. <laughs> ik heb geen idee. Nee, die ik nu bezocht heb, een, een, een mooi voorbeeld daarvan... is de zogenaamde presentatieinstelling... Dat zijn musea zonder eigen collectie. Je hebt hier in Amsterdam bijvoorbeeld de Appel. Hm. Ik dacht dat de Appel een toneelgezelschap ja, was. Inderdaad, die ook. hele lange voorstellingen ja. maakte. Maar nee, dat is ook een, een, een ontzettend leuk klein museum. zonder eigen collectie, waar hele bijzondere dingen te zien zijn. Prachtige videokunst uit Argentinië. Nu is er een mooie tentoonstelling uh, uit Congo. Morto Blumumba. Uh, wordt geleid door twee buitengewoon prettige dames. die dat heel goed uh, leiden, allemaal ben ik 2,5 uur op bezoek geweest en daar naar buiten gekomen. Ik heb iets nieuws ontdekt. Hmm. En eh, ik had natuurlijk wel een domme vraag. Eh, musea hebben altijd depots. Hebben jullie een depot? Nee. <lacht> ja. Maar, maar ja, we hebben een heel klein depot daarin de staat kunst... Eh, die door mensen die hier geëxposeerd hebben vergeten is mee te nemen. <lacht> daar moet geld weg, hè, bij die appel? <lacht> Nou, dat is de vraag. Kijk, de appel moet nu een, een plan gaan indienen... hoe ze de komende vier jaar, vanaf volgend jaar, door willen gaan. Hoe ze dat willen doen. Hoe ze onderscheidend zijn ten opzichte van de anderen. En dan maakt ze natuurlijk gewoon kans op subsidie. Alleen, het zou afhangen van het plan dat zij indienen. Natuurlijk, of het 100% is, dat is de vraag. Want er is natuurlijk toch, laten we eerlijk zijn, 200 miljoen bezuinigd... op kunst en cultuur. Maar... Als zij goed plannen dienen, en dat dienen ze in bij de commissie die over die musea gaat, die daar een voorstel aan de raad wil doen, maken ze alle kans om gewoon subsidie te krijgen. Maar daarnaast moeten ze zelf ook nog wat gaan verdienen. Ja. En wanneer moeten, die, wanneer moeten die plannen ingeleverd worden? Die plannen moeten ingeleverd begin februari ingeleverd worden voor toneelgezelschappen, musea, beelden, kunstenaars, alles. En dan hebben we twee à drie maanden de tijd om te beoordelen wat Aha. interessant is. En dan moeten we een definitieve keuze gaan maken. En dan. Uh, ja, is dat, het iets, is dat is een verschrikkelijke baan? Ja. Nee, dat is een hele leuke baan. Want yes. je, je krijgt allemaal prachtige, prachtige initiatieven te lezen. Ja. En je moet een keuze maken. Maar het hele leven bestaat uit keuzes maken. Deze ook. En ja, het zal allemaal wel wat minder worden. Dat is zo. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel instellingen... Uh, zijn bezig, dat stond van de week prachtig in de volksstand komen schreven, zijn heel veel instellingen bezig nieuwe wegen te zoeken om hmm. geld uh, binnen te halen, maar ook om een organisatie aan te passen aan de nieuwe financiële normen. Die, die bezuinigingen zijn eigenlijk een zegen. Zo zou ik het niet willen noemen. Uh, Hoe zou u het wel noemen dan? Nou, het, het is niet... Een uitdaging? Licht. Ach... Alles is een uitdaging, ja, natuurlijk. Ja, het is, rotwoord, hè? Ja, het is een heel rot want die zal maar ontslagen worden. Precies. Maar nee, het is natuurlijk geen zegen. Maar aan de andere kant moet je na verloop van tijd wel eens het bed opschudden. En kijken of er niet hier en daar wat te veel wordt uitgegeven. Mm -hmm. Of je anders kan organiseren, of je anders je financiële eh, bronnen kunt organiseren. Ja. Dat gebeurt wel, maar er staat... Altijd boven, er gaat 200 miljoen af, dus er worden mensen slachtoffer ja. van de bezuiniging. Geef eens een voorbeeld van organisaties, instellingen die nu al heel creatief bezig zijn met het werven van, van geld bijvoorbeeld. Nou, ik, ik kijk bijvoorbeeld naar een, een ontzettend leuke instelling, de Mares in, in Maastricht... Dat is ook zijn expositieruimte. Ja. Die hadden in de buurt een prachtige lege oude timmerfabriek gezien... die door de gemeente geheel was gerestaureerd. Zo'n mooi ding met van die glazen mm -hmm. uh, puntdaken die erop zaten. Prachtig. En die zei tegen de gemeente, wat gebeurt ermee? We hebben geen bestemming. We zeiden zij... Het is zo'n prachtig grote ruimte... mogen wij daar monumentale kunst in gaan exposeren. Dat gebeurt. Vrijwilligers runnen die hele zaak. Maar het aantal bezoekers is prachtig hoog. En dat is een nieuw initiatief dat, ont dat gekomen is. Ja, uit, ook uit het denken... Uh, van, van met minder geld proberen hetzelfde om misschien wel wat meer te doen. Ja. De vorige voorzitter van de Raad voor Cultuur, uw voorganger Els Swaap... wilde dat de bezuinigingen op de cultuursubsidies gefaseerd werden uh, ingevoerd. Het nou, ja. conflict tussen haar en staatssecretaris Halle Zijlstra liep hoog op. Laten we even naar een fragment luisteren van het NOS-journaal op 29 april. We komen tot hetzelfde bedrag als de staatssecretaris vraagt, maar dan komen we in drie etappes tot dat bedrag. Als ik aan de raad vraag om een advies uit te brengen binnen de financiële kaders van het regeerakkoord, ga ik ervan uit dat we dat hebben gedaan. En als we dat niet hebben gedaan, ja, dan zal het moeizaam zijn om dat natuurlijk uit te voeren. Dat zou echt een totale kaalslag betekenen. Wat ons, wat ons betreft is dan de ondergrens verre overschreden. Wat moet ik me bij voorstellen dan, de ondergrens overschreden? Dan gaan er heel veel instellingen kapot die op zich niet kapot hoeven te gaan als je het op een zorgvuldige manier zou doen. Ja, dat liet niet goed af. Zeilstra legde het dat advies van de raad uh, voor cultuur naast zich neer. En uh, voorzitter, El Swaap stapte op. Wat gaat u anders doen dan uw voorgangstig? Ja, ja. Eén ding, wat, wat in dat stuk, wat onderwijs van El Swaap geschreven is... natuurlijk is een paal boven water. staat... dat het een hele mooie geleidelijke overgang was geweest. Ja. Ja. Alleen kost het net wat meer geld. Maar als je heel sociaal in het leven staat... dan zou je dat zo moeten doen. Alleen was er geen geld. En de staatssecretaris is buitengewoon duidelijk... dit is het geld, daar moeten we het mee doen. Ik zou het ja, anders gedaan hebben. Ik werkte er toen niet. Ik zou in ieder geval wel meer van tevoren gekeken hebben... of zo'n optie, om dat uit te smeren over een aantal jaren... of dat realiseerbaar was. Mm -hmm. En als je de staatssecretaris hoort... dan had je misschien van tevoren kunnen weten dat dat niet haalbaar was. Dus dat was niet realistisch, heel Ik denk het niet. Mevrouw Swaap noemde uh, Zijlstra een tuinman uh, zonder liefde voor zijn tuin. Ja. Hoe ziet u dat? Ja, kijk, Zijlstra heeft een opdracht om, uh, om, om te bezuinigen... En, ja, dat doet hij gewoon. Of hij dat doet zonder liefde voor zijn tuin, voor zijn culturele tuin, dat weet ik niet. Ik heb die ervaring niet. Dat weet u niet, u heeft het toch al wel... Ontdekt. Ja, nee, maar ik, ik heb een heel andere indruk van kijk, Ja, wat is uw ja. indruk dan? Nee, kijk, het, het is iemand die stuurt op geld, maar het is niet iemand die heel negatief staat tegenover kunst en cultuur. Nee? Nee, het is alleen niet zijn grote passie. Hij hm. heeft andere passies, maar... Is dat niet raar? Dat nee, de staatssecretaris nee, zit hij niet echt pas in. Nee, ik, is. Ik, ik, ik kan me nog. Uh, lang geleden had je Jan de Koning, die is minister geweest op drie. Sociale die, zaken. Maar ja, ja. Maar die kon op drie miner zeggen. Ja, nee, ik run gewoon zo'n bedrijf. Ja. En, en de, ik doe dat binnen de financiële kaders. Dus dat doet zij als er ook. En ik moet zeggen, als je met hem praat, of bijvoorbeeld nemen over de hele afvloeingspot die er is. Hè, dat moet natuurlijk bezuinigd worden. Er is een bedrag van ongeveer 140 miljoen beschikbaar... om de sociale kosten te dragen die zo'n zo bezuinigingsoperatie met zich meebrengt. Ik heb hem gevraagd, stel dat het nou zo is dat een orkest of een museum... dat geld wil gebruiken om door te starten met zzp'ers of met anders. Ben je daarvoor? Ja, daar is hij voor. Dus daar is in een gesprek is daar ruimte voor te creëren. Alleen moet je dat gesprek wel willen voeren. En dat moet je niet doen vanuit je ivoren toren. Maar dat moet je doen vanuit de wetenschap dat hij geen geld heeft. Dat hij ook niet meer krijgt van zijn collega's. En als je dan de, de, de bronnen die er zijn anders kunt aanbinnen... dan heb je misschien een stap naar voren gemaakt. Maar zijn houding leidt nogal tot, tot ja, wat woede heen in de, de wereld. wereld. Uh, ja. Ik zeg net zelf, ivoren toren, ja, dat, doet, doet ja. hij dat goed? Verkoopt hij ook de boodschap goed? De ja, harde boodschap? Nee, ik, ik denk het wel. Alleen ja, hij wordt daar niet met warmte ontvangen. Dat, uh, hij, hij zei eens tegen me. Vindt u het moeilijk om iets negatiefs over hem te zeggen? Nee, helemaal niet. Nee, nee maar ik, ik, tot op heden heb ik nog niks negatiefs over hem gehoord. Dus hoef ik dat niet oh, ja. te doen. Ik heb op een, op een bijeenkomst naast hem gezeten. Uh, een, een, um, dat was bij het Edison Gala, geloof ik. Daar werd, toen hij op het podium kwam, werd ze boel geroepen. Mm -hmm. Ja, nou, ik heb ze. Ja, dat, eh, dat, dat, dat gebeurt, die dingen. Toen zeiden ja, behalve als je met de koningin ergens bent, want dan wordt er nooit boel geroepen. Ik zeg, nou, dat is een reden om altijd overal naar kunst en cultuur met de niet in te gaan. Maar het is iemand die voert zijn, die voert zijn taak uit. Maar hij is niet de enige. Mm -hmm. het, kijk, kijk wat er, de hele discussie die er is rond het vreemdelingenbeleid. Precies hetzelfde. Daar, de discussie gaat zo. En je wordt inderdaad in de kunst- en cultuurwereld niet met enthousiasme ontvangen. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want als je kort wordt zelf dan zal dat nooit je, je vriend worden. Maar ik word niet zo kort persoonlijk. Dus... Maar hij straalde wel iets uit, van alsof hij er plezier aan beleefde... dat, hij, dat, hij, dat geen instelling het, het, uh, het zou ontlopen, de bezuiniging. Nou, dat, dat... Nee, dat is niet helemaal waar. Want er zijn natuurlijk instellingen die het grotendeels wel ontlopen. Aha, zoals het Kijk, in de... Ja, en, en de, de... Nationaal de... Beled. Ja, Nationaal Beled, de Nederlandse Opera. Dat die topinstellingen ja. blijven natuurlijk wel bestaan. Ja. Moet er ook al wat inleveren, want iedereen okay. moet, een, moet een graadje minder. Wij gepensioneerden natuurlijk ook volgend jaar. Maar... Hij heeft daar geen lol in. En nog eens, als je met hem met ideeën komt om dat te verruimen... dan is dat iemand die wel luistert. Ja. U zei bij uw afscheid van de omroep... Uh, ja. mijn kabinet is dit niet. Durft u dat nee. nog steeds te zeggen? Nee, natuurlijk, Het ja. is mijn kabinet niet. Nee, nee ik, ik, ik stem al jaren op D66. Daar ben ik al heel lang uh, lid van. Uh, D66 heb ik ook mijn stem gegeven bij de verkiezingen. verkiezingen. zit er niet in het kabinet. Dus daaruit kun je concluderen dat dat niet mijn kabinet is. Bovendien... De maatregelen die ze genomen hebben. Ik had misschien wat meer op defensie bezuinigd en wat minder op ja. kunst en cultuur. Maar ja, zo zijn de dingen, zo lopen ze. Ja, ja. Ander Wiegman, heb jij als trendwatcher, heb jij iets met deze bezuinigingen? Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, kijk. Um... Oh, hoe kijk je er tegenaan? Het nou, is natuurlijk ik bedoel... heftig. Ja, ja. In dat opzicht heb ik net ook een boek gemaakt... over Deep Crisis en Bright Spots. Ik denk of je boek begint. Ja. Ja. Nee, het, het is heftig wat er aan de hand is. Voor iedereen denk ik ook hoor. Uh, jonge gezinnen inderdaad. Uh, de crash. Uh, alles. Maar er zijn wel wegen om eruit te komen. En daar moeten we met z'n allen heel hard aan werken. Ondernemend zijn. Creatief zijn. En ik denk elke tijd heeft zijn eigen regels. En die kunnen we weer gaan opzoeken. En we worden net elke dag eens een uitdaging. Hè? Ja. Ik vind het ook een hele goede tekst. Want je praat ja. nu in de culturele... Creatieve wereld ja. wil je creatieve oplossingen voor een probleem. Ja. En niet voor iedere oplossing hè, twintig problemen gooien. Nee, dat vind ik heel goed. En dat zouden we in die hele sector ook hmm. moeten stimuleren. Dat mensen hun creativiteit niet alleen op het podium inzetten... maar ook in de bedrijfsvoering. Is uw in de indruk dat de sector zich daar zelf genoeg bewust van is? Zeker, zeker. Dat, dat die ja. houding nodig is nu. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat gaat schoksgewijs. En dat gaat nu met een, met een klap op je hoofd. Ja. Maar, ja, ja. Het is en het altijd... kan ook heel leuk zijn, ondernemend en creatief. houd dat ja. vast, vind ik een mooie cliffhanger. Straks meer over cultuur in 2020. 2012. We hebben vandaag ook live cultuur in de nieuwjaarsreceptie. Hier is muziek van Ed. from his track And I've trouble catching sleep When I do I dream about songs with the color blue Cause love has made me hazy Has a lot to do with you van et, et cetera dus eigenlijk. Ik vind het wel een ja. lekker bentje. Ja, fijn hoor. Behalve Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur is ook te gast in de nieuwjaarsreceptie. Trendwatcher Andrea Wiegman. Um, als iets een trend is, dan uh, zijn het de bezuinigingen wel. natuurlijk. Ja. Ja. Is dat, is, geldt dat ook voor, uh, voor jou? Zie je dat ook? Als trend? Nou, ja, kijk, als je met trends bezig bent, dan zit je er al wat langer in. Eigenlijk zeggen wij dit al een hele tijd als trendwatchers. Ik denk al wel sinds 2002, 2003. Het gaat anders worden. Dat is natuurlijk wel heel erg breed. Ja, maar zo breed is het vak uiteindelijk Ja, is dat zo? Ja, het gaat over technologie, mode, kunst, cultuur, Is trendwatchers ook niet vooral terugkijken? En op basis daarvan zeggen, zo en zo, die kant gaat het op. Nou, ik ben historicus, dus dat vind ik een hele Kijk. leuke vraag. <laughs> nee, dat vind ik heel leuk. Nee, um, je hebt absoluut een wat bredere blik nodig op de wereld. Wat is er gebeurd, wat gaat er gebeuren en waar mm -hmm. kan het naartoe gaan? En uh, trends zetten zich vaak veel eerder in dan het bij de massa aankomt. Dus je hebt heel veel mensen die lopen voor. Voorlopers, avant-garde, kunst, cultuur. Ja. En dat is een heel interessant fenomeen. Dan kan je er al iets eerder iets weten wat er aan gaat komen. Maar als trendwartje kijk je dus eigenlijk vooral in de achteruitkijkspiegel? Nee, nee tegelijkertijd. Ja, het, is een beetje, het is wel een chaos denken, want je doet alles tegelijkertijd... en je ook over alle sectoren tegelijkertijd. Je pikt alles op. Mm -hmm. Je gaat nooit heel diep, je bent geen specialist, je bent wel een soort generalist. Maar je, ja, je verbindt de zaken met elkaar. En uiteindelijk heb ik dat bij mijn studie geschiedenis wel geleerd. Ja. Want, Want wat, niks staat los van elkaar. De, wat is eigenlijk de functie van een trendwatcher? Wat hebben we eraan? Um, een paar dingen. Het kan een spiegel zijn voor een, een uh, maatschappij, voor een maatschappij. Ja. het kan een raadgever voor een bedrijf zijn. Van uh, ja, waar zouden wij nu in moeten investeren? Want het gaat slecht met ons bedrijf en wat kan beter? Um, nou, het, ja, het, uh, het kan echt van alles zijn. Sommigen pakken een algemist. anderen ja, ja, pakken weer ja, ja. een hofnar. Ja, ja. Ja, het, het kan heel veel Als we functies even, maar, hebben. Maar, maar, maar bijvoorbeeld, hier, je kan een bedrijf adviseren van uh, belegging Griekenland of zo? Of zoiets, uh, werkt het zo? Um, ja, dat kan. Maar het, Drijven, kan je, vestigen, moet eer, dat je kan eerder kijken nee, naar ja, maar bijvoorbeeld maar bedrijven. <lacht> je ja. kan naar hele grote bedrijven, dus die op massaconsumptie yeah. altijd hebben gezeten, die yeah. hebben het vrij makkelijk gehad. Je had een afnemer, een consument en je maakte iets en dat kochten ze. Nou, nu is het iets lastiger geworden door de veelheid van kanalen, de veelheid van informatie. Mm -hmm. Dus je ziet, we hebben niet meer één cola merk, we hebben er 126 of zo. Nou, ja. Dat zie je gewoon groeien. Dus het heeft ook wel met cijfers te maken, mm -hmm. statistieken. Uh, en sommige bedrijven moeten op een gegeven moment toch een strategie aanpassen. Over het gesproken is, is cultuur uit. Nee, cultuur is nee? heel erg subsidies zijn uit. <laughs> uh, ja, misschien wel. Want uh, mensen willen. Uiteindelijk, als ik bij een jongere generatie nu kijk... dan willen ze een hands-on mentaliteit. Ze willen eigenlijk snel, ze willen schakelen. En op subsidies moet je toch wachten. Dat is toch een apart traject. Mm -hmm. Wachten, wachten, wachten. En doordat het natuurlijk zo'n internet... Uh, een, ja, echt een digitale generatie is... willen ze eigenlijk snel handelen. Dan hebben ze geen zin om daarop te wachten. En alles kan ook goedkoper. Je kan ook met minder geld een bedrijf opzetten. Je hebt allemaal gratis tools die je kan inzetten je hebt zo morgen een blog in de lucht... en je kan morgen ah. je stem laten horen via Twitter. Dus het is wel anders geworden... waar een snelheid bij ja, is komen kijken. Maar je kijken. hebt niet zomaar een theatervoorstelling opgezet... met minder geld, dat lijkt mij. Nee, maar je, kan, je hebt wel voor je fund, funding, yeah. kan je wel anders doen. Dus je kan wel zeggen, ik gebruik mijn Facebook... of ik gebruik mijn Twitter voor funding. En dan maar iedereen uh, 300 euro in plaats van één keer ja, ja. 30.000 ja. euro. En dat zie je wel ontstaan nu. Job Dauwmeijer, uh, sinds kort voorzitter van de Raad voor Cultuur... merk je uh, ook met, met contacten in, in het veld dat daar ook al face, met Facebook en dergelijke... dat er veel meer gebruikt wordt. Jazeker, maar ja? niet iedereen, maar heel veel mensen gebruiken dat. Maar wat, is, wat, wat, wat ik nu interessant vind in, in, in dit gesprek... Yeah. Kijk, als je kijkt naar de, de raad van Cultuur, de commissies die bepalen waar het geld in gaat... daar zitten natuurlijk allemaal mensen uit dat vak zelf. Peer ja, reviewers. de slaag zijn eigen feest. Ja, precies. Ja. En zegt de VVD dan ook, hè? Ja. ja, nee, maar dat is ook een terechte, een terechte opmerking. Alleen dat kunnen we niet van vandaag op morgen veranderen, want mei moet het allemaal klaar zijn. Maar we kunnen natuurlijk wel, als je kijkt naar trendwatches... die kunnen natuurlijk wel in commissies rondom die commissies kijken... Beoordelen vanuit hun visie hoe die plannen voor de komende jaren zijn. Sluit dat een beetje aan met trends die je in de maatschappij ziet? Dat kan je doen op het gebied van bedrijfsvoering. Gewoon mensen die uit het zakelijk leven komen zeggen: kijk jij eens naar die plannen. Mm -hmm. Mensen die heel veel van marketing weten. Hebben deze mensen eigenlijk plannen die aansluiten bij wat, wat je bij de bevolking kan binnenkrijgen? Ja. Ja. Dus in, in die zin zouden we gewoon onze peers eens wat moeten ah. uitbreiden. Is dat een vernieuwing die je ook wil doorvoeren? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Maar zeg ze, nou eigenlijk, eigenlijk de dat de Raad periode... van Cultuur eigenlijk uh, niet helemaal geschikt is uh, om dit te werk te doen maar ja we hebben even niet anders dus het boek maar nee kijk je hebt natuurlijk je hebt natuurlijk als je een als je een, een, een plan van een toneelgezelschap wil beoordelen heb je ook mensen nodig die in die sector gewoon ja. gepokt en gemazeld zijn maar niet alleen daar rondomheen heb je ook andere mensen, trendwatchers, mensen die daar van de marketing zijn, van de bedrijfsvoering. En dat willen we nu in deze periode echt gaan doorvoeren. Mm -hmm. Nou zijn er wel al, uh, althans kun je zeggen dat er in 2012 al duidelijk gevolgen van de bezuinigingen te merken zijn. Zijn er dingen die al verdwijnen? Nee, je ziet natuurlijk vanaf september vorig jaar zijn de kaartjes duurder geworden in het jaar. Dus door die verhoging Die btw verhoging dat gaat dit jaar voor de schatkist trouwens 90 miljoen opleveren. Alsjeblieft, minister van Financiën. Daar ben je ook blij mee, eigenlijk. Of... Nou, dit levert de cultuur aan u op, mogen we wat terugvangen nu. Ja. Goed, daar moeten we nog binnenkort mee zo gaan praten. Maar je gaat natuurlijk dat merken. Kaartjes worden duurder. En in Nederland zijn we natuurlijk gewend aan redelijk lage prijzen. Ik was met mijn vrouw de afgelopen dagen in Wenen. We gingen dan naar een, een, een opera voorstel, een klein theater. Ja, we zaten daar op plaatsen van 138 euro per ja. persoon. En maar, dat zijn ja. andere tarieven dan we hier in Nederland hebben. Maar dat betekent niet dat, eens op de beste plaatsen. Nee, maar goed, maar dat betekent als je dat door gaat voeren hier, dat dus alleen nog maar de elite naar het theater kijkt. Nee, maar niet alles. Kijk, je hebt, als je naar het concertgebouw kijkt, als je van rij 1 tot en met rij 8 zit je niet zo geweldig, maar je kan wel goed luisteren. De prachtige plaatsen zitten daar natuurlijk achter, dus ja. je zou dat moeten differentiëren. Je kon in dat theater waar we waren ook voor 2 euro bovenin staan. Ja. Wat gaan Henk en, en Ingrid merken eigenlijk van die bezuinigingen in de cultuur het komende jaar? Dat? Henk en Ingrid. Dat is toch familie van Geert Wilders? Ja, ja. ja volgens Ik weet niet of die heel veel naar de kunst en cultuur gaan. Dus ik weet ook niet of die heel veel merken daarvan. Nee. Helemaal niks, eigenlijk. Ja, als ze niet gaan, merken ze er niks van. Hm. Maar als, als Henk en Ingrid een beetje idee hebben, smaak hebben en dat ontwikkelen in de loop der ah. tijd... dan merken ze dat ze misschien wat meer moeten betalen voor een, voor een kaartje... of dat ze sommige voorstellingen niet meer kunnen zien. Ja, we omdat ze nu, niet meer geproduceerd worden. We hebben worden. het nu alleen over voorstellingen, maar als ze gebruik maken van de bibliotheek... krijgen ze ook met die bezuinigingen te maken. Toch? Meter, ja, dat is een andere sector, ja, maar ja, dan, dan maken ze het dan, ja, ik ja. alleen nog naar de kinderopvang. Ja. Wat dat gaat betekenen voor twee werkende ouders... Dat, dat zijn misschien nog wel dramatischere dingen dan in de kunst en cultuur. Ja. U heeft uh, muziek meegenomen, dat vind ik leuk. Klassieke muziek die, die duidelijk, uh, zoals het verhaal, uh, die duidelijk maakt hoe de culturele sector ervoor staat. Ja. Leg het even uit voordat we ja. naar ja. luisteren. Het, het, is een, uh, het is een stukje uit een requiem. Ja, gezellig. Je zal allemaal heel raken als je die muziek hoort. Uit het uh, einde van de 17e eeuw. Ja. Het is pas in zwang gekomen in de, in de 18e eeuw. Het is... Uh, bij Rameau op zijn begrafenis is het, ook, is het ook gespeeld, maar het is later opnieuw ontdekt. Mm -hmm. Het is ontdekt door een van mijn grote favorieten, door Philip Herrewegen. Dirigent. Dirigent uit Vlaanderen, fantastisch, en een psychiater en een hele goede uh, muzikus. Die heeft het herontdekt, die heeft die oude stukken teruggehaald en die heeft het laten herklinken met zijn collega in Vokale Gent. Prachtig koor. Trouwens, een heel interessant koor, want dat koor bestaat voor een groot gedeelte uit ZZP'ers. <laughs> En toch maakt het prachtige muziek. Dat dus hoor je dit, ook, hè? Waarom zegt het? Ja, dus waarom? Toch maakt het prachtige muziek. Nou, waarom? Omdat heel veel mensen zeggen, je, moet, je kan alleen maar werken met vaste ensembles. Ja? Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Je kan ook werken, zeker in deze sector, met koorden die je samenstelt. Als je dat maar lang van tevoren doet, zodat mensen weten hoe ze hun agenda moeten volkrijgen. En hoeven ze niet bij één koord te zitten, kunnen ze bij meerdere zitten om dan toch tot een redelijk inkomen te komen. Redelijk is echt redelijk, want in ja. deze sector wordt niet heel ruim ja. betaald. Hè. Daar gaan mensen niet weg met 800 euro voor een avondje zingen. Zullen we even gaan luisteren ja? hoe die ZZP's ZZP klikken? <laughs> ja, laat maar hoor. van het uh, requiem van Jean-Gilles, uitgevoerd door het Collegium vocale Gent en muziek Antica onder onderleiding van Philippe Herrewegen, een soort uh, Vlaamse Ton Koopman. Ja. Praat straks verder met, uh, met, uh, uh, met uh, Joop Daalmeh hier aan tafel. Um, maar eerst even naar, het, naar de hoofdpunten van het nieuws, niet de hoogtepunten, <laughs> hoofdpunten van het Zwaardig. nieuws, met Gert Radio 1, het NOS-journaal.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 de stichting Kijkonderzoek bekendgemaakt. Nummer 2 op de ranglijst was Ik hou van Holland... waar iets meer dan 2 miljoen mensen naar keken. En werknemers in de schoonmaakbranche gaan actie voeren voor een nieuwe CAO. De bonden hadden een ultimatum gesteld aan de werkgevers in de schoonmaakbranche... en dat is vannacht verlopen. De eerste acties zijn vandaag... en donderdag is er een landelijke protestbijeenkomst in Amsterdam. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte... vanaf de eerste dag en meer tijd om hun werk te doen. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Een auto met pech veroorzaakte file op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Er zijn twee rijstroken dicht. De file staat tussen Delft-Noord en Delft en is twee kilometer. Luister naar de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie live vanuit de studio De Smet aan de Plantage Midlaan 4 in Amsterdam. Als u in de buurt bent, komt u even langs. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan ook op de site radio1.nl. Ja, Joop Daalmeijer, waar zou u staatssecretaris Halbe Zijlstra uh, mee naartoe nemen? Welke voorstelling? Uh, nou, bijvoorbeeld waar ik straks heen <laughs> zou... ga. De gijsberg? De gijsberg, ja. Want het is opnieuw bereimd. Dat is uh, buitengewoon bijzonder. Uh, daar zou ik hem mee nemen. En ik zou hem ook meenemen naar... Even denken, volgende week naar... Of nee, ik zou het eind van deze maand meenemen naar het Concertgebouworkest. Daar is dan nieuwe muziek. Maar neemt u mee omdat u dat gewoon mooi vindt en omdat u wil... Nee, omdat ook u wil we... dat hij daar ook van geniet nee, of ja. wil u daar ook nog wat mee zeggen misschien? Nee, nee, ook als je... Als je kijk, de, de nieuwe muziek, zorgt het algemeen voor kleinere groepen luisteraars... wordt natuurlijk al heel snel gezet in de hoek van, dat kan wel weg. Ja, links hobby. Linkse hobby Of, uh, ja, ik weet niet, misschien wel linkse hobby, maar het kan weg. Ja. Want er, er zijn heel weinig uh, consumenten voor. Maar toch is het van belang dat wij die Nederlandse componisten... die nieuw muziek maken, gewoon in stand houden. Ja, waarom? Van... Kunt u dat nou eens onder woorden brengen? Want dat is altijd de uitdaging, hè? Ja, om dat nee, woord maar weer eens even... Nee, is geen uitdaging, dat, nee, dat het is over. het ontwikkelen van talent. En wij hebben in Nederland een hele goede naam op dat gebied. We exporteren dat ook. Het is een exportproduct. Vergis je daar niet in. Wat, wat gemaakt wordt. Klaas de Vries bijvoorbeeld. Wordt ook in Engeland gespeeld. Wordt ook gespeeld in, in, in Frankrijk. Ja. Daar verdienen ook mensen in het buitenland hun brood mee. Het is buitengewoon van belang dat je dat blijft ontwikkelen. Als je ermee stopt, dan spelen we over 30 jaar of over, 50 over 500 jaar nog steeds alleen maar Bach. Maar ja, is de interessante vraag niet... hoe creëer je daar nou een breed een maatschappelijk draagvlak voor? ook? Dat is de spijker op zijn kop, natuurlijk. Kijk, als je, eh, als je ziet hoe, hoe die bezuinigingen... die zijn in de sector heel slecht aangekomen. Wat doet de sector? Die gaan een flesmop doen. Mm. Die gaan naar het Museumplein en treden daar met orkest op. Ja, dat is heel interessant. Maar hoeveel mensen staan er onderheen? Het zou mooier zijn als er een flashmob komt van het publiek. Dus de hele sector moet zorgen dat het draagvlak gewoon verbetert. Ja, ja, dat er ja. meer geapplaudisseerd wordt en meer boeggeroepen worden. Niet door artiesten, maar door het publiek als deze regering, kort in de, in de creatieve sector. Nou ja, wat dat betreft heeft deze regering natuurlijk wel iets gedaan... aan de mentaliteit, hoe er over kunst en cultuur gedacht wordt. We hebben niet zo lang geleden uh, bij Opium Radio... een aantal uh, mensen uit de cultuursector gevraagd... om een open brief te schrijven aan, uh, aan Zijlstra. En een van hen was uh, Gijs Schotter van de Acteur... Die, ja, die het vooral heeft over uh, wat dit beleid aanricht. Er zou best veel mogelijk zijn geweest. Maar de grootste schade is niet de bezuiniging. De grootste schade is de stigmatisering door onze regering zelf. Zij is erin geslaagd om binnen een jaar een van de belangrijkste verworvenheden van het naoorlogse Nederland, een rijk geschakeerd landschap van kwalitatief hoogwaardige kunst en cultuur, het imago te bezorgen van een nutteloze hobby, een stelletje klaplopers, subsidieslurpers en slapjanissen. Ja, ga er maar aan staan als Raad voor Cultuur om ja. daar wat aan te doen. Ja, nee, ik, kijk, voor een, voor een deel ben ik het met, uh, met hem wel eens. Maar ook de sector zelf zou moeten vragen aan de mensen die er dagelijks in de zaal zitten... want als Gijs Scholder van Azzer ergens optreedt, dan is die zaal meestal vol... Uh -huh. om, om achter hen te gaan staan. Want dat moet de sector ook doen. En niet alleen vanuit hun eigen toren, maar zorgen dat het draagvlak maatschappelijk verbreedt. En dan misschien niet bij de Henk en de Ingrid, maar er zijn zoveel andere mensen. Kijk naar nou, de, de, de, de theaters zitten vol... De concertzalen zitten vol, de musea, de grote musea, je staat in de rij voor je binnen bent. Mm. Dus er is heel veel belangstelling voor Vindt u dat de sector zich te veel uh, als slachtoffer opstelt? in dit Ja, de al? sector zou moeten vragen, doe met mij mee. S sluit huili, me huili, maan. dat is het. Huili, huili, alsjeblieft, zeg. <lacht> nee, ik heb het niet. Dit wordt Radio 1. Radio 1. We blikken alvast vooruit op de spannende gebeurtenissen... die ons in 2012 te wachten staan. Zoals natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Het is zaterdag 26 mei 2012. En in de Crystal Hall in de Azerbeidjaanse hoofdstad Baku... staan verslaggevers Jan Smit en Daniel Dekker. Kom er maar in. Goedenavond ook allemaal. Aan de voet van de Caucasus zitten wij in Azerbeidzjan voor het Urevisie Zonfestival. En nog nooit eerder hadden we zoveel kans om dit festival te gaan winnen. En alles alleen maar omdat ik hier met mijn compaan in het klaar natuurlijk, weer ben ingestreken. We hebben samen op een ezeltje gezeten. Hij zit naast me hier, Johan Smit. Ja, goedenavond allemaal. U hoorde het al. Vanaf uh, Baku zijn wij er weer klaar voor. En net als vorig jaar gaan wij u dit jaar gewoon commentaar voorzien. En het wordt alleen maar beter, leuker en gezelliger. Wat jou, Daniel? Nou, absoluut. En uh, we hebben een aantal goede liedjes al gehoord. Frankrijk is een heel sterk. Engeland is dus er helemaal niks. Net zoals vorig jaar. Uh, we hebben een Belgische zangeres, heb ik begrepen, die uh, pijn aan de voet had, maar haar stem is beter dan ooit. Dus ja, het wordt een spannende avond. En wat denk je van Nederland? We hebben natuurlijk de hele week de repetities gezien. Het ging fantastisch. Maar gaat het... Ja, gaat het straks ook gebeuren? Nou, als het jullie gaat gebeuren, Jan, dan weet ik het ook niet meer. We hebben alles uit de kast gehaald dit jaar. En, en wat je zegt, het moet gaan gebeuren. 2012 gaat Nederland het Eurovisie Songfestival winnen. Let op mijn woorden. We hebben paar op al klaarstaan, dus ik zou zeggen, let the votes begin. Nou, als u benieuwd bent hoe dit afloopt zou kunnen, dat hoort u ook in 2012 op Radio 1. Geld, geld, geld. Het zal ook in 2012 belangrijk blijven. Maar vrije tijd voor jezelf, familie en vrienden worden belangrijker. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een andere levenshouding. En dat noemt Andrea Wiegman het nieuwe normaal. Andrea Wichman is trendwatcher en medeoprichter van het bedrijf Second Sight. Dat het heeft een, een boek geschreven. En boek, ja. studies en een boek verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Het nieuwe normaal, wat is dat? Ja, het is niet iets wat ik zelf heb bedacht, maar dat, dat is een term die in het trendlandschap rondgaat. Uh, we willen ook wel weer wat normaler. Er komen natuurlijk nu de afgelopen jaren meer, meer, meer, meer winst. Nog meer van alles. En daar zijn we natuurlijk elkaar ook met z'n allen tegengekomen. Dus we willen weer terug... Eerst een beetje back to basics is een van die punten. Dus weer weten wat we eten. Misschien ja. wat minder, maar wat beter. Uh, weer thuis eten met vrienden. Heeft... Echt kwaliteit van leven in heeft... plaats van kwantiteit. Ja, het heeft niks te maken met die uitspraak van doe eens normaal, man. Dat, dat is een ander nee, normaal. Nee, nee. Nee. En ook niet, als je normaal doet, dan doe je gek genoeg. Mm -hmm. Dat heeft er ook niet mee of te maken. Niet? Nee, het is ook een stukje design, het is ook een levenshouding. Uh, zeker met, met goede spullen, mooie spullen, echt kwaliteit van leven. En waar neemt u dat waar dan? Uh, dat, dat zie je dus in die voorhoeden al oh. ontstaan. Dus inderdaad, jonge gezinnen, jonge mensen... Die, die laten dat uit eten gaan makkelijk vallen. Dan gaan we thuis met vrienden eten, dat is veel waard. Terug naar de buurt, de buurt is weer belangrijker aan het worden... En dat betekent niet dat globalisering niet meer bestaat, nog wel. Maar misschien een keer minder op vakantie en een keer wat meer tijd voor elkaar. En niet omdat er minder geld is, maar gewoon omdat het ook gezelliger is? Hoor. Ja, kijk, er is natuurlijk ook wel wat minder geld, maar dat is niet de voornaamste reden. Het heeft ook met uh, uh, ja, kwaliteit van leven te maken uiteindelijk. En, en de spullen waarmee je je omringt, uh, wat voor trends zie je daarin? Ja, we, uh, wat minder... Wat beter, ik kwijt, het weer is ook zelf gemaakt. Dus inderdaad het breien, dat weer terug is. Ja, dat hoor ik al dat al tien jaar. Dat breien weer, ja, maar, maar ik, zie is, nee, ja, ik, ik zie het nergens. Nee, ik zie het nu wel ja? hoor, gebeuren. Ja. Er is net gebreide een wolf, oliebollen zelfs. Of, ja, nee, oliebollen, kerstballen. kerstballen. Ja, dat boek van twee, twee designers inderdaad gebreide kerstballen. En ik heb er dus echt een paar opgestuurd gekregen... van mensen uit mijn netwerk. Die hebben echt gebreid en, een, ja. en die hangen in een kerstboom. Uh, het gaat er ook om dat alles niet meer hetzelfde hoeft te zijn. Het is dus ook een stukje imperfectie. Het mag ook, de een is anders dan de ander... Uh, stukje, het ja. ik het kan, is wel ik kan, mijn, ik kan me uit mijn jop nog uh, gebreide zwembroek herinneren. En die werden dan heel klein als ze in het water kwamen? Nee, in het oh, Ik krijg er wel uitslag van. Nee, nee, maar, vraag, maar je zakt vooral heel erg af. De 3D-printer, is dat ook het nieuwe normaal? Uh, ja. Ja, ja, dat denk ja? ik dat het uiteindelijk wel gaat worden. Het is natuurlijk ook nog steeds wel die voorhoede waar ik het ook over heb. Um, leg even uit, wat, wat, hoe werkt dat Een 3D-printer is eigenlijk een vierkante bak waar je dus allemaal lasertjes hebt en je zet daar een, een, een programma op, je designt daar een programma op ja? en dan komt er een product uit, een driedimensionaal product. Zoals? Een ring, een ketting, een schoen, een content uh, van. Wat materiaal dan? Ja. Daar wordt nu ontzettend mee geëxperimenteerd. Um, het kan alles zijn, maar is, nu gaat er nog een soort ja, plastic achtig spul in. En bijvoorbeeld kledingontwerpers zijn nu bezig... om twee materialen in één model te krijgen. En dat is natuurlijk nog experimenteren. Mm -hmm. Maar dat is heel interessant. Maar waarom zouden we dat willen? Waarom wil ik thuis plastic schoenen printen? Uh. Nou, dat, kijk, uiteindelijk zullen we ook met andere materialen gaan werken, Die hoor. Die hè? Ja. Wat ik echt zeg, ik ben dus niet de expert. Ik ben de generalist. Dus voor, echt, voor de materialen zou ik je ook meteen naar... Uh, de 3D-printer-ontwerpers um, verwijzen. Ja. Maar wat, wat je ziet is dat je uiteindelijk... wil je iets misschien op dat moment in jouw kleur... Uh, het heeft natuurlijk ook allemaal te maken met grondstoffenvoorraad... Mm -hmm. met voorraden van uh, retail... Uh, transportkosten. Uh, waarom willen wij nu digitaal fotograferen? Dat hebben we ons van tevoren ook niet afgevraagd. En we doen het allemaal wel. Dat heeft al die, die fotowinkels de, de nek gekost natuurlijk. Hè. Dat nou, opgekort. toch niet helemaal de fotowinkels. Want hm? ik weet niet. De meeste mensen gaan volgens mij nog steeds naar de winkel en printen ze daaruit. Ja. Uh, alleen of sturen ze. Of niet echt. Want met die 3D-printer kan ik me voorstellen... dat je dus niet meer naar, uh, naar een winkel hoeft om een vaas te kopen... van plastic bijvoorbeeld, maar dan maak je hem zelf. Ja, maar het is nog wel, het is niet heel makkelijk om meteen een vaas te maken. Nee. Dus je moet het wel even leren. En ik geloof wel dat winkels zo meteen 3D-printers hebben staan. Uh, hobbyisten ook zullen het ook doen. Uh, Lego komt nu met een 3D-printer. Dus onze kinderen gaan ermee spelen. En uh, bij de Bijenkorf stond hij al in uh, drie dolle dwaze dagen. Ja, maar wat, wat, maar wat zie je dan gebeuren? Wat, wat, wat, wat, wat uh, voor effect zal dat hebben, uh, Nou, printer? bijvoorbeeld. Nou, het kan functioneel zijn, het kan dus design zijn. En functioneel kan ook zijn dat er een knopje van je computer afgaat... en dat je online gaat zoeken. En hoef je niet meteen een nieuwe computer te kopen. Of een stoelpoot, of zelf iets maken. Maar wat gaat dit betekenen voor de economie? Als we zelf straks alles kunnen printen. Ik bedoel, stoelen, Nou, diversiteit, inderdaad, iedereen wordt designer. Bedrijfstakken gaan verdwijnen. Iedereen designer, net zoals iedereen schrijver is geworden met een weblog. Jij hebt nog wel verschil tussen de echte... Specialisten. Voor de retail heeft dit grote consequenties. Mm -hmm. um, ja, dit gaat zeker iets ontdekken, maar ook transport en opslag. Je moet allemaal gaan nadenken, hoe gaan wij dat dan uh, ja. Ja. Uh, organiseren? Job Daalmeer, geloof je daarin Dat, dat zoiets, zo'n 3D-printer, dat het inderdaad uh, nee, voet voor... aan de grond krijgt. Nee, dat geloof ik niet. <laughs> een beetje eng ook. Ik moet hier aan denken, zeg, dat ik mijn eigen schoenen moet maken. Ik heb nee, maar dat, kan dat kan je ook bij de schoenwinkel doen. Dus jouw schoenmaker gaat dat ook doen. Mensen, of en, dan ga je naar, en dan zet je daar je, schoen, je voet ja. in zo'n ding. Ja. En dan komt er een mooie schoen ja. om. Ja. Maar ook de medische wetenschap gaat ermee werken. Tandartsen gaan ermee werken. Je klinkt enthousiast, maar heeft het ook nadelen? Ik bedoel, Zijn er, zijn er ja, zei, Nou ja, het, het vraagt wel weer om een andere uh, orde, om een andere balans. Want natuurlijk copyrights. Als iedereen ja. zomaar alles gaat mm -hmm. printen. Dat ja. is, heb je natuurlijk ook in de Zie je dat nu en daar heeft natuurlijk de uitgeven... hele ICT-industrie ja. het kopje naar echt kapot gemaakt. Ja. Kijk naar schrijvers, ja. kijk naar, mm -hmm. naar, naar, muziek. naar zangers, muziek. Ja. Ja. Mensen die, die, die muziek maken, die componeren, die zijn natuurlijk heel zijn veel gegeven, geld bij het Of ja. kapot maken. Sommigen zeggen van het heeft ons nieuwe vrijheden gegeven. Ja, nieuwe vrijheden. Je zou een componist zijn. Ja, je, waar, waar, waar ja. kan je je geld in casseren? Nou ja, ik, ik geef dus ook boekenbladen uit. En ja. alles en? is meteen van iedereen. Ja. Alles wat je op de wereld, wat je op online zet, wat ja. je op Twitter zet. Ja. En dat gaat ontzettend ja. snel. Uh, als ik dan naar de, naar de futuristen, aan de futuristen vraag wat gaat dit betekenen? zeggen dan, nou, we gaan gewoon een volgende fase in. Maar het gaat ons uiteindelijk een stap verder brengen. En daarmee gaan we de volgende fase in. Maar. Daar moeten we nog wel even zoeken naar de juiste balansen. Nou, je, je, je moet er ook gewoon een economisch model rondom maken. Dat ja. niet ja. alles maar ja. van ja. iedereen gestolen en gekopieerd ja. wordt. En ook want, een stukje ethiek komt erbij kijken. Ja, zeker. Ja. Want, want dat, nou, ethiek, maar daar hebben heel veel mensen ook helemaal niets mee te maken. Want als je je muziek wil beluisteren, dan haal je het gewoon binnen. Illegaal of legaal, toch? Ja, nou, ik, ja. ik ben daar geen voorstander nee. van. Ik vind nee, maar dat gewoon het is diepstal. wel interessant, want jongeren nu... Ik vraag dat altijd in mijn colleges. Dan vraag ik altijd aan jongeren... Wie van jullie koopt muziek? Nou, jaren geen vinger de lucht in. Mm -hmm. En nu al die handen gaan de lucht yeah. in. Spotify. Ze hebben allemaal de betaalde dienst van Spotify. Ja, dan hebben ze de dienst dat ze geen commercials ertussen krijgen voor 4,95. Dan, dan, of 9,99. Ja, ja, maar je ja. download dan niks. Op het moment dat je wilt downloaden op Spotify, dan gaat de teller lopen. Ja. En dan betaal je ook 9,99 euro voor een. Voor een maar we gaan een dus wel naar een hele, hele andere economie. Het gaat niet meer zo om het bezitten, het hmm. hebben. Het, ze noemen dat een toegang tot, access to yeah. economie. Yeah. En dat is natuurlijk hetzelfde met die drie. Ik denk ook niet dat iedereen het gaat doen. Maar je ziet de digitale uh, fotografie. heeft wel tot uh, ja, Bepaalde bedrijven konden niet meer blijven bestaan. Dus nee. het gaat wel. Nee, het heeft ook mooie dingen. Ja. Als, je, als je kijkt naar grote fotografen. Ons land, wij hebben in de, ons land prachtige fotografen. Die natuurlijk ook elektronica gebruiken om hun ruwe materiaal. Via Photoshop. Ja. En, ja, prachtige ja. dingen worden daar ja. gemaakt. Wat zijn verder trends die we dit jaar gaan zien... behalve dan uh, uh, kerstballenbreien en 3D-printers? Nou, Gehaktballen was het, toch? <laughs> oh, gehaaktballen breien. <laughs> Oldiebocht. Oldiebocht. Nee, de, nou, wat, wat we zullen zien... en dat is, denk ik, heel interessant in deze economie... een veelheid aan dingen. Dus veel kleinschaligheid, veel kleine, kleine ontwikkelingen naast elkaar. Um, Noem eens wat. Wat nog meer? Uh, nou ja, kleinere bedrijven, kleinere cultuurgezelschappen die dat zelf gaan organiseren, samenwerken, maar wel grote ambities hebben hè, bij kle die kleinschalige... Ja, want dat doen we normaal, Maar de mode zie je nog niet ambitieus. Ja, de mode zie je dat absoluut. Um, Hele kleine ja, ontwerpers die ja, zelf ja. hun dingen ja, maken. En die willen Eigen niet meer dat, groot, ja. dat grote ja. systeem in. Ze zeggen ook, ja, ik werd verveel, Ik was verveeld als ik daar rondliep. Ik wil het anders doen. Um, nou wat zullen we, wat, uh, mensen die dus inderdaad weer zelf hun eten gaan, uh, uh, gaan verbouwen. verbouwen. Zelfs op balkonnetjes. Dus daar ja. zie je allemaal nieuwe ja. producten voor komen. Kun je met die 3 d printerijen overigens ook eten maken? Of niet? Ja, ja, Philips is daar ook mee bezig. Zie je? echt ja. waar? Ja. Ja. Wat dan? Ja. Bijvoorbeeld ja. een broodje? Je ja, kan of... nou echt niks meer voorstellen. Ja. Ja. En dan kan je dat ook in alle kleurtjes printen. Echt een beetje uh, blauwe Engelse aardbeien. Of, uh... Ja, ja. <laughs> Gehankbouw. bal weer. Nee, nou ja, dus dat zijn al die materialen waar nu mee geëxperimenteerd wordt. En je hebt bijvoorbeeld ook nanowijn. Die kan je zelf opwarmen. En dan kan je zeggen, ik wil hem, ik wil hem jong of ik wil hem oud. Warme wijn? Nee, dan ja. laat je hem weer ja. koelen. Maar, maar zelf doen, dat doe it yourself is een ongelofelijke ja, ja. trend... Ja. Uh, waar heel veel onder gaat vallen. En waar ook al... Ik wil hem Musso zo uit 1968. Ja. En is dit alles een ja. reactie op de, de, de crisis... Wat speelt die voor een rol? Uh, in deze, in deze nee, maar ik denk eigenlijk nee, ik denk dat deze ook was, was gekomen. Het is, heeft ook te maken met uh, de jonge generatie die het, uh, een beetje, die het een beetje saai vindt: alles ja. hetzelfde en allemaal hetzelfde doen. En ze willen het anders, ze zijn wat creatiever. En ze hebben dus toegang tot al deze tools, hè, dankzij techniek. Ja. Oké, okay, we praten zo verder. We gaan naar uh, de band van Ed Strajaert. Ed. hi, hi. Hallo. <laughs> Ring. I'm searching for a song to sing and My God, I feel lonely Your music's playing in my head And I'm patient so I won't regret The time is passing by so slowly I seriously doubt if I'm up for this I seriously doubt if I can play the game stuck in the middle. I promised that it wouldn't harm, just a bandage and the pain is gone. what is this, am I bleeding? Oh, a woman with a wooden heart, with a dozen lovers in the dark.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 And I'll show devotion A woman really thinks she knows me A woman, she acts just like she knows me stuck in the middle En in de middel. Zo aan het begin van het nieuwe jaar is de grote vraag: wie worden de beloftes van 2012? We hebben daarom aan uh, verschillende kenners gevraagd om de belofte in, op hun vakgebied uh, aan te kondigen. Wie is de cabaretbelofte van, van 2012? Volgens comedian Jan-Jaap van der Wal. Dit, dit wordt hem. Kijk, om een goede comedian te zijn moet je natuurlijk allereerst talent hebben. Maar je moet ook heel hard werken. En vaak is het de combinatie van die beiden die iemand tot een. Uh... Grote belofte maakt. Zo ook Martijn Koning, die jullie zo meteen gaan horen. Martijn werkt ongelooflijk hard. Martijn is in staat om uh, iedere dag als het moet, vijf minuten nieuw materiaal te maken. En dat is enorm veel voor een comedian. Bovendien heeft Martijn iets nieuws bedacht. We hebben gisteren natuurlijk allemaal de oudejaarsconferentie gezien. Maar Martijn Koning doet sinds vorig jaar iedere maand in toenerig een einde maandsconference. En gaat als het goed is, dit jaar, eind dit jaar daarmee ook het land in hier en daar. Dus wat mij betreft is Martijn Koning. Een grote belofte voor dit jaar. Dus ik zou zeggen, geniet van hem. Dag uh, mensen, leuk om hier uh, te zijn. Welkom in 2012. Uh, ik heb een fantastisch nieuwjaar gehad. Ik heb een enorme kater. Maar ik ben blij dat ik uh, hier mag staan. Um, 2012 is toch een beetje... Het wordt misschien ons laatste jaar. Dus het is ook echt extra belangrijk om extra lief en extra extra nice tegen elkaar te zijn. Het, is, het wordt ons laatste jaar volgens de Maya's gaan we er allemaal aan... Uh, 21 december 2012. En uh, hoe dat precies zou zijn, dat weten we nog niet. Het kan een virus zijn, het kan een enorme komeet zijn... het kan een tsunami zijn. Uh, ja, de nieuwe Noord-Koreaanse leider kan per ongeluk... een nucleaire oorlog ontketenen... Door op de knop te drukken, het niet voor niets. Kim Jong-un natuurlijk. Dus er zijn ja. kleine dingetjes. En ik vind het belangrijk dat mensen liever en, en, en leuker tegen elkaar zijn. En het humor is daar heel belangrijk in. En ik had een heel mooi voorbeeld. Afgelopen Sinterklaas. Ik woon uh, vlakbij het Makatoplein in Amsterdam. En, uh, uh, en zo zie je hoe, hoe belangrijk humor is. Ook de vele tegenstellingen die zogenaamd in onze maatschappij zijn. Uh, alles is met humor op te lossen. Dit gebeurt met Sinterklaas. Sinterklaas komt langs bij het Makatoplein En er staat een jongetje staat te wachten op Sinterklaas aan de hand van zijn vader. En het jongetje was... Zes, zeven, pak hem beet, acht. Of pak hem niet beet en hij is negen, weet je wel? Laten we gewoon <lacht> kinderen met rust laten. En je kunt ook een beetje schatten hoe oud een kind is zonder er aan te zitten. En hij staat aan de hand van zijn vader te wachten op Sinterklaas. En Sinterklaas komt langs. En dat jongetje doet heel stoer een stap naar voren. En die roept, Sinterklaas, Sinterklaas. En toen kwamen er twee jongens langs. Twee uh, Marokkaanse jongens, moet ik daarbij zeggen. En een van de jongens die riep toen, Sinterklaas bestaat niet. En je zag het jongetje echt zo... Huh. En toen zei dat jongetje heel stoer, nee, uh, Allah, dat is een geloofwaardige gast uh. <lacht> En die jongens moesten lachen en iedereen moest lachen. En zo zie je hoe belangrijk humor in het leven is. Dat er zo alle dingen zijn op te lossen en dat alles uh, uh, het veel mooier maakt. En daarvoor hou ik heel erg van humor. En uh, vanaf uh, deze plek ja, wil, wens ik iedereen een uh, zeer spetterend uh, 2012. En uh, dank ik uh, Jan Jaap voor zijn uh, zeer lovende, uh, uh, fantastische woorden. En uh, ik uh, hou van hem en ik uh, hou van jullie. Dank jullie wel en ik hoop jullie allemaal heel snel te zien. Aju. Martijn Koning met zijn uh, nieuwjaarswens. Dankjewel. We gaan veel van je horen, neem ik aan. Ja, Toch? Ik ja, dat is ook goed. Job Daalmeer, een grote belofte dit. Martijn. Ja, ik vind ik ontzettend leuk. Ja, ja. ja heel geest. als is iemand zoveel schrijven per Maar cabaret wordt overigens niet bij, bij nee. de sectoren die je waarschijnlijk nee. bezoekt, of wel? Jawel, zeker. Ja, wel, ja? Ja, ja. Nee, zeker. Maar ik, ik ben een enorme liefhebber van, uh, van, van, uh, ja, van, van, van cabaret en ook van stand-up comedians. In het buitenland ook, Amerika ook, altijd heen. Maar ik vind het erg, maar dit vind ik buitengewoon, buitengewoon leuk. Maar vijf minuten per dag, dat je dit allemaal uit je brein kunt stoppen. Ja. 305, dat worden hele lange voorstellingen. Zijn er eigenlijk takken van kunst waar u eigenlijk niks mee heeft? Wat u denkt nou... Nou, ik ben heel moeilijk een museum binnen te krijgen. Uh, ik, ik, ja, ik loop daar veel te snel doorheen. en Mijn vrouw gaat dan altijd met zo'n ding in haar oor voor ieder schilderij staan. En die gaat dan alle details bekijken. En daar ben ik al drie verdiepingen hoger. Heb ik alles al gezien. Maar volgens haar heb ik dan niks gezien. En zij weet me daarna ook veel meer te vertellen... over wat ze gezien heeft. Misschien moet ik me toch een beetje gaan bekeren. Ja. Andrea Wiegman, jij een cultuurliefhebber? Ja, ja, zeker. Ik vind het museum wel heel leuk. Maar ik, ik herken het wel. Ik ga ook snel. Mm -hmm. uh, ik blijf het dan nog even in de winkel hangen. Dus dat is het dan ja, zo goed voor het kopen en boeken en andere dingen. Dus nee, het is zeker heel belangrijk voor een maatschappij, denk ik. En ook een stukje cabaret. Ja, dat, dat hoor je dan altijd. Maar kun, kun je dat ook eens formuleren? Want het is belangrijk, kunstbelangrijk. Maar als nee, kan maar het je echt goed onder in mijn orde muziek, we, een hele, we, we hebben dit ja, vorig jaar hebben de verkoper gehad in Rotterdam van het Wereldmuseum... De, prachtige stukken van de schilden, of sorry, Indonesische schilder verkocht... voor heel veel miljoenen in Londen. Ja. vind ik heel jammer. Ja. Er is een Gouda, een prachtig van Dumas, verkocht. Heel jammer. Het hoort wel hè, bij onze geschiedenis, bij onze historie. En wil je die historie kennen, dan moet je ook naar die musea kunnen... en moet je ook naar die schilderijen kunnen kijken. Dus in ieder geval niet verkopen. Zorgen dat dat cultureel erfgoed in ons land blijft. Dus ik roep gemeentebesturen om, om museumdirecteuren vooral in de hand te houden. Hmm. Nou, en het inspireert ook... Dus terugkijken, maar ook vooruitkijken. Als ik bezig ben met een nieuw issue, waar gaan we het, waar gaan we het over hebben volgend jaar, dan kan een uh, kunstenaar kan mij inspireren. Want die zijn er dan al mee bezig. Um, en die hebben dan bijvoorbeeld, nu kwam ik een, een, een reeks schilderijen tegen Making Worlds. En toen dacht ik ook, en daar gaat het ons volgende boek dan ook over. Ja, dat is het. Dan heb ik zoiets van: betere daar gaat het uiteindelijk wel over. Kunnen we kunnen anders zeggen: ja, het moet anders, het kan anders, het is anders, het is crisis. Maar we kunnen ook zeggen: hoe gaan we het weer opbouwen? Hoe gaan we er weer iets mee doen? Nou, Dat vind ik heel interessant. Ik vind het wel een positief einde van dit. Uh, het als een uitdaging. Uur. <laughs> ja. uh, wij bedanken Joop Daalmeier. Die gaat naar de Gijsbrecht. in de stad ja, ja. meteen. Ja. En Andrea Wigman wat ga je doen maar heel kort? Mark Rietman gaat gelukkig weer spelen. Ja. En niet alleen regisseren. En ja. Daan Schuurman. Daan Schuurman. Ja. Van uh, Ton Schuurman. Andrea, wat ga je, ga je doen? En mijn zoontje is zeven geworden en wij hebben thuis een feestje. Oké, okay. nou veel plezier. De missen Karin Krutse ook nog. We, ja, gaan het, ja, ja, ja, ja. we gaan naar het Eneuwensjournaal. Straks zijn we terug met de Radio 1 een nieuwjaarsreceptie. En uh, daarin kijken we vooruit op wat 2012 allemaal te bieden heeft. Vandaag gaan jullie laten zien hoe een man zijn eer verdedigt. Het hoorspel De Nederlandse Maagd. Naar de roman van schrijfster Marente de Moor, winnaar van de ACO Literatuurprijs. Het is maar goed dat de vuren binnenkort een einde maakt aan dit circus. Vanavond, hoorspelavond. Pardon? Wat? wat? Zit jij weer met je hoofd ergens anders? Ik kijk naar het duel. Vanavond, 9 uur, de Nederlandse maagd in Holland Dok Radio. Ik begrijp het wel. Radio 1. Ja, ja. Het nieuws van alle kanten.